The face en stok bij chair. I just grinned en I said my name was Silly looking Billy. En achter dat mijn mammerk kinder stopt. Right there. Zo voor veel feels like smiling. Tot zover. Het ritme van Zie via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De leden van het CDA stemmen in met samenwerking met de PVV. Op het partijcongres in Arnhem werd een resolutie van het partijbestuur... om akkoord te gaan met kabinetsdeelname... aangenomen met 68% van de stemmen voor en 32% tegen... CDA-fractievoorzitter Verhagen reageerde blij. Dit is een feest, zei hij. Volgens hem was het congres heel duidelijk en ziet hij de fractievergadering van dinsdag met vertrouwen tegemoet. Dan moet de fractie een definitief oordeel geven over de coalitie. De Kamerleden Ferrier en Coppian, die tegen samenwerking met de PVV zijn, willen nog niet vooruitlopen op een eindoordeel. Ze benadrukten dat een substantiële minderheid van het congres het met hen eens is.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 De ME heeft in het Kronenburgerpark in Nijmegen een eind gemaakt aan een gewelddadig krakersprotest. Enkele tientallen krakers gooiden met stenen en flessen naar de politie. De politie riep hen op vreedzaam te vertrekken en toen ze dat niet deden veegde de ME het park schoon. De rust keerde daarna snel weer. Acht krakers zijn gearresteerd. Het was het einde van een verder vreedzaam verlopen protestmars. Zo'n 500 krakers liepen door het centrum van Nijmegen uit protest tegen het kraakverbod dat sinds gisteren van kracht is. Het weer. Toenemende bewolking en kans op regen. Morgen een vrij zonnige dag met in de loop van de dag wat sluierbewolking. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS.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 Menu entertainment for you Nou, echt zo'n heerlijke openingsplaat. Een plaatje uit 1987, The White Snake En um, here I go again. Hier bij het tweede deel van Entertainment For You op uw zaterdagavond. Het bord op schoot gevoel noemen wij dit altijd. Yes. Um, ja, wat gaan we tweede deel doen, Rudy? Nou, we hebben natuurlijk uh, vaste dingen als popstar Henry en de dubbelhit. Ja, de dubbelhit is weer back, hè? Ja, de dubbelhit is weer helemaal terug van weg geweest. En ik kan alvast verklappen, vanaf volgende week hebben we nog een nieuw item. Ja. Wat dat is, hoor je ook volgende week. Gaan gaan we... Ja, we gaan wel een klein beetje verklappen, zo nou, meteen ik... in ieder geval. Nou, ik kan nu wel even uitleggen. We het, uh, het, gaat, uh, het gaat heten Muziek uit de provincie. Ze hebben twaalf weken lang elke week uh, een artiest uit de provincie Bijvoorbeeld uh, uit Zeeland hebben we Bluff. Nou, de Bluff gaan we dan niet doen, want we willen een beetje origineel zijn natuurlijk. Ja. Maar zo kan je het wel vergelijken. Dus we hebben, uh, ik zeg maar wat, uit uh, Limburg hebben we... Noemen ze een bekende artiest uit Limburg? Hoe heet die nou? Uh, Rowan Hersen. Rowan Hersen, die had ik ook in mijn hoofd. <laughs> nou, de, bijvoorbeeld die. Maar zo gaat het dus worden. En uh, dan komt een klein verhaaltje erover. Dus dat wordt een nieuw item van de volgende week. Ja, en zometeen de dubbelheid. Uh, ja, wie dat eerst dat heeft allemaal te maken met de, de naam Susanna. Susanna. Ja, Susanna. Okay. Dus uh, dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Dus Zometeen uh, hebben we ook ja. nog uh, een interview. Dus dat komt ook helemaal goed hier bij Entertainment for You. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: Ben je al wakker, papa?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 Blijft u altijd.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 Beste en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Live. Live. Dit is twintig jaar. Zie Sings like spring and she talks like June. Hey, hey, hey. Hey, Soul Sister wou ik zeggen. <laughs> nee, dat was een laatste hit. Dit was hun eerste hit. Uh, Drops of Jupiter. Aan de telefoon hebben wij... Wie? Wie hebben we aan de telefoon? Van Soul Rebel? Hallo? Ja? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Entertainment for You. Dankjewel. Nou, je bent al een tijdje aan, het weg, aan de weg aan het timmeren, hè? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. En nu heb je weer een... Uh, of heb, is het heb je of is het hebben jullie? Ehm, uh, dit, uh, dit is jullie, dit is een, uh, een featuring eigenlijk. dus uh, een hele oude vriend van mij, een goede vriend van mij. Mark Marquis en uh, Soul Rebel. Ja. En er is een uh, leuk liedje uitgekomen, Toppie. En die zijn we nu al het met z'n allen, zeg maar. Want we hebben nu Romeo aan de lijn? Ja, klopt. Oké, okay, top. Romeo, je komt uit, uh, naar Saandam, hè? Nee, uit uh, permanent. Oh, okay. Nee, hij heet Romeo... Oh, oh. Oh. <laughs> ah, jongen, jongen. Hij heet Romeo dan Van Soul Rebel. Kan je wat vertellen over je, over je groep? Kan ik wat vertellen over? Over je groep, Soul Rebel. Oh, zo Rebel. Ja, zo Rebel. Zo Rebel. De afgelopen twee, nou, de afgelopen vijf jaar ben ik solo gegaan. Yeah. En daaruit is een, een album ontstaan, Het is het album Free Up. Met daaronder dat sing het singletje Toppie wat nu uh, gepromoot wordt, zeg maar. En in de tussentijd uh, is het uh, de afgelopen maand eigenlijk heel hard gaan rollen. En daaruit is uiteindelijk nu een band ontstaan. En daar zijn we nu heel hard aan het oefenen om, uh, om uh, op te treden binnenkort. Want uh, je begon... Even kijken, het stond is dat hier... Uh, je begon echt, toen je twaalf was, begon je echt te interesseren in de reggae-muziek, hè? Ja, ja, ja, ja. En uh, hoe ben je eigenlijk begonnen met zingen? Ook door de invloeden? Ja, ook door de invloeden. Mijn eerste, eerste LP was het van Marley. Ja, dat, ik, uh, dat, dat trok mij zo ontzettend aan dat ik me daarin ben gaan verdiepen. En op mijn zestiende zat ik in mijn eerste reggae beentje En vandaar is het eigenlijk nooit, uh, nooit gestopt. Oké. Okay. En, eh... Uh... Ja, dus daar heb je eigenlijk je basis gelegd voor je, tot nu toe, je carrière, zeg maar. Hoe ging het daarmee? Heb je daar veel, mee, veel optredens mee gehad? Of, uh, ho, ja, hoe ging het daarmee? Nou, in de beginjaren dan treed je best wel veel op. Maar uh, je wil natuurlijk meer dan alleen maar optreden. Je wil uiteindelijk ook uh, een CD uit, je wil ook vooruit. En dan moet je ook op dat moment de juiste mensen hebben die dat ook willen. Ja. En dat is best wel lastig. Dus uh, hey. uiteindelijk, uh, ja, uit de keuzes die je maakt, kom je soms wel alleen te staan en dan moet je ook weer verder. Ja, klopt. Dus dan kom je weer mensen tegen die uh, weer hetzelfde willen als jij en dan komt daar uiteindelijk een cd uit, uit een samenwerking tussen uh, een, een uh, de toetsenist van uh, een bandje, dat heet LaRouche. Oké. Okay. Yep. En met hem heb ik samengewerkt in de studio de afgelopen uh, anderhalf jaar. Denk ik denk anderhalf jaar ongeveer. Ja. En daar is die CD uiteindelijk uh, uit voortgekomen. En uh, de band die is er daarna eigenlijk bijgekomen. Want de CD heet Free Up, hè? Ja. Die, uh, hoe lang is die al uit? Hij is uit sinds twee. vorig jaar. Vorig jaar, oké. Okay. En hoe zijn de reacties daarop ge geweest? Tot nu toe uh, positief. Ja. Oké, okay, dus het. ja, nou hartstikke mooi natuurlijk. Nou, um, ja, het nummer Toppie. Ja? Is, is, uh, ...wordt momenteel geplukt in acht verschillende landen. Dat ja. vind ik, dat, toen ik dat las dacht ik wel van, uh, dat, dat doe je wel heel erg goed. Hoe is, dat, uh, hoe is dat ontstaan, dat het nu in acht landen wordt geplukt? Nou, ik denk dat ik op de juiste momenten de juiste mensen ben tegengekomen. Ik moet het ook niet anders verklaren. Ja, en uh, heb je al enig idee hoe het daar wordt uh, ontvangen? Ik heb wel, uh, ik heb wel uh, positieve berichten uit, uh, uit, uit landen als Kenia. Daar is, is mijn muziek ook een beetje aan het komen. Oh, oh oké. Okay. Dus uh, daar zijn ze ook best aligned. In Suriname ben ik redelijk bekend met uh, Toppie en met een, een nieuw nummer ook, een Surinaams nummer. Oké. Okay. Dus uh, in verschillende landen om me heen, uh, ik begin het wel te leven. Dus ik, uh, ik, krijg, ik krijg tot nu toe alleen maar positieve reacties. dus, dus Oké, okay, te gek. Uh, allemaal. <laughs> ja, te gek. Ja. En uh, je optredens, uh, je woont nu in Nederland hè, neem ik ja. aan. Ja. ja. ja, ja, ja. Uh, treed je ook wel eens op in Suriname? Want je komt daar vandaan en je bent geboren in Paramaribo. Ja, dat klopt. Maar ik heb daar nog niet opgetreden, nee. Daar ben ik uh, wel af, ik ben afgelopen juni geweest. Ja. In Suriname om dat soort dingen ook een beetje te bekijken en een beetje te, te, op, te, te linken met de, met de muziekwereld daar in Suriname. En dat is me heel goed bevallen. Ik heb een aantal radiostations uh, ben ik uh, geweest en zo. Okay. En ik heb daar best wel goede contacten uh, gelegd, uh, muzikaal. En uh, ja, dat was best wel een positieve ervaring. Want in Suriname, wat voor muziekstijl is daar populair? Nou, alles. Alles, gewoon net zo'n beetje in Nederland. Ja, alles, alles, alles, alles. Je kunt er echt met alles komen. Ze je houden van muziek. Ik weet. Ja, ja, dat ken ik wel. <laughs> nou ja, je staat hier... Um, je hebt met veel... Even kijken, je hebt nog gespeeld in de band J-Justice. En heb je onder andere opgetreden bij het Krakow festival en de Melkweg in Amsterdam. Ja, klopt. Uh, hoe is het om er daar op te treden? Want dat lijkt me wel erg te gek. Ja, dat is... Uh... Ja, dus het, het is leuk, het, is, het geeft je een, een positief, uh, positief, uh, positief gevoel ja. je mensen bezig ziet en mensen zien dansen en mensen het leuk hebben met elkaar, ja, dat geeft een leuk, prettig gevoel. Ja, dat kan me voorstellen. En um, daarna uh, tot nu toe je laatste band, Solid Love, spreek ja. het zo goed uit. Ja, dat klopt. Uh, heb je meegedaan met de grote prijs van Nederland? Ja. Hoe is dat verlopen? Nou, ik hou, ik hou namelijk van experimenteren. Dus ik had op een gegeven moment een beentje. was het begonnen. Dat we een kruising tussen uh, funk en reggae gemaakt. Ja. Yeah. En dat sloeg, uh, nou, de, de stichting grapje vond het wel een leuke, uh, leuke dat we leuke nummers hadden ingezonden. In en toen zijn we uitgenodigd voor de grote prijs van Nederland. Maar we zijn uh, net, uh, de, de voorrondes hebben we gehaald geloof ik. En toen was het een beetje afgelopen en yeah. toen ben ik solo gegaan op dat moment. Ja, dus je bent solo gegaan. Uh, nou, toppie natuurlijk uitgebracht. Staan er nog meer uh, nummers, uh, singles op de, op de rol? Ja, er komt nu, uh, we zijn nu, ben nu al maand of twee bezig met, het, uh, met een nieuwe cd. Ja. En die hoop ik uh, eind november zo'n beetje af te hebben. En dan komt er een nieuwe single uit, het heet The uh, Sinus, die Milo. Oké, okay, oh te gek. Ja. ja, je zingt dus uh, in drie verschillende talen. Nederlandstalig, Surinaams en Engelstalig. Ja. Maar uh, wat ik me afvraag Surinaams, uh, is dat echt de originele taal? Ja, het is een beetje gebasterd, want iedereen praat tegenwoordig ook om Surinaams in Nederland. We <laughs> zijn ja, van die Fawaka en uh, Mati en dat is... <laughs> een beetje straattaal. <laughs> straattaal. Ja. Maar uh, ja, het is, uh, het is eigenlijk ook weer gebasterd, want je hebt het, uh, het echt uh, diep Okaans of Saramakaans, het is meer, uh, het, uh, meer gerelateerd aan het Afrikaans. Gemaakt. Ja. En het Surinaam zoals wij die praten is het toch wel weer verbasterd, zeg maar. Oké. Okay. Maar het is goed verstaanbaar voor iedereen. Oké, okay. nou, te gek. Uh, nou, wij gaan je nummer draaien. Ja. Toppie gaan we draaien, je nieuwe single. En uh, nou, ik wil in ieder geval bedanken voor dit interview. Ja, jij, ja, jullie ook. En heel veel succes uh, met, uh, met, met, met de show. Nou, je wel hè. Ja, dankjewel. Absoluut. En uh, okay. tot snel. Hoi. Hoi. Dit is A.K.A. So Rebel. Mark Markie. Explosief, massief! Ja, ik ben nog op, op, ik wacht op mijn pop. I love my love, my love for my liefie. De topper van de toppers moet opie. De kan te stuk al dus lucky. Enigste van de enige zeker weten. Ik ben nog op, op, ik wacht op mijn pop. I love my love, my love for me liefie. Topper van de toppers is opie. De kan te stuk gehuisgelukken, dus lucky. Enigste van de enige zeker weten. Alleen je met en den jou, ja, hoi. En te voelen, ik word bijna lauw. Ik mis je lichaam tegen de mijne. Je armen om me heen, zodat ik weg kan zwijnen. Ik denk aan al die dingen die we hadden kunnen doen met babyface in de CD. Zachtjes fluister ik in je oor. Aai, hoe krank je bent en hoe zwaar ik je wil. Overal heb ik nu al kaarsen branden. Baby, ik wil met je linkerlaten glazen klinken. En zo valt de muziek weg doordat er iemand op uh, vernieuwen oh, drukt. Dankjewel, Roy. Blijf aan de lijn. We hebben iemand aan het lijn, dat komt goed uit. We hebben even Massel. Dankjewel, hè? Graag gedaan. <lacht> We hebben iemand aan de lijn, stel hem even voor. Ja, dat is Alando um, AK, uh, Mr. Magic. En hij, um, ja, hij is uh, de rapper van Exaier, hè? Ja. Is, Goedemiddag is met... of goedenavond, Alando. Goedenavond, uh, Roy. En Rudy. En Rudy. <laughs> Heel goed, hè? Uh. <laughs> Leuk dat je even tijd hebt gevonden om uh, in de uitzending te komen bij CFM. Um, ja, Exaier bestaat al een paar jaar. Ja, wat, dat heb wel. wat hebben jullie allemaal zo dan gedaan? Uh, we hebben een, een, ons eerste single was uh, Summer Love, die hebben we uitgebracht, uh, met de zangeres. Ja. Uh, een tweede nummer was, uh, was met een andere jongen, uh, met Dion. Uh, dat was uh, Wordy Hood. dat was een nummer uh, uh, de gekocht van de jaren tachtig. Wordy Hood. En dan komen we met een hele nieuwe single uit. En ook uh, een eigen product, hè? Een hele eigen product. En... en we hopen dat het gaat aanslaan. En wat is de naam van die nieuwe single? Die nieuwe single heet Putje en Zap. Putje en Geweldige titel. Wat kunnen de mensen ervan verwachten, Alando? Wat kunnen mensen verwachten? Uh, hoe bedoel je? Uh... Ja, wat wat, wat voor stijl wa muziek is het? En, en uh, op, welke, op welke genre kunnen mensen dat verwachten? Um, een de genre is een beetje pop... Uh, Pophouse-achtig is het? Pophouse hip-hop-achtig? Ja. En. Uh, um, Pophouse ja. hip-hop-achtig, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, nee, ja, wij slaan eigenlijk een nieuwe weg in. We proberen iets nieuws uh, op de markt te zetten. Oké, okay. Ja, dat, dat, ik vind het apart. Pophouse en hip-hop-achtig. Ik ben echt benieuwd hoe dat, uh, hoe dat dan klinkt. Maar. Um, ja, dus dit wordt jullie nieuwe single, hè? Dat wordt onze nieuwe single, ja. Oké. Okay. Hebben wij die klaarstaan? Nee, dat niet, Wat dat mag toch niet. Oh, dat komt 22 oktober uit. Oké, okay, uh, oh, die komt nog CD aan. cd-presentatie um, gaat Exire samen met Dindy hun cd-presenteren in Veen. Ja, klopt. En dat is 22 oktober en um, er komen diverse artiesten optreden. Vanaf half, een, of vanaf acht uur gaan de deuren open, half negen begint de show met een leuke dj. Allemaal leuke gastart optredens en natuurlijk de cd-presentatie van Exire van Put Your Hands Up. hè? Nando. Ja, ja. En we gaan ook een, een, een, een videoclip schieten. Ja, want daar zoek je nog mensen voor, hè? Ja, daar zoeken we nog, uh, nog mensen voor. We zoeken wat breakdancers. Die, die, die heel goed kunnen breakdansen, die ook ja. de clip willen schitteren. Dus, en uh, we zijn druk bezig om, om de clip bij TMF uh, aan te bieden en uh, MTV. Dus. Maar uh, wanneer wordt die clip gemaakt? Uh, als het goed is, wordt de clip 10 oktober geschoten. Oké, okay, en hoe kunnen mensen zich, de, zich daarvoor aanmelden? Dus ben je nou een hele... Maakt niet uit, jongens, meisjes, maakt het uit? Um, nee, het maakt niet uit. Mensen okay. kunnen zich aanbieden ja. uh, via, uh, Roy, uh, via On Air Event. Ja, Roy zou uh, denk ik, als hij klabben met, uh, met uh, aanlullen, zou Roy wel <laughs> de e-mailadres e e doorgeven. Ja. Uh, iedereen kan zich aanmelden. Nou, noem dus je e-mailadres gewoon op Alondo. Je hip ook kan dan ze gewoon komen. Nou, noem je e-mailadres maar. Uh, mijn e-mail is Roy on... Uh, even kijken, <laughs> het, adres <van> Roy, <laughs> het adres van Roy ken ik niet precies. Jouw e-mailadres. Dus Roy zal het wel even doorgeven. Roy zal het doorgeven. Dus ze moeten zich aanmelden via jou, in. Roy. Dus ze. Moeten ja, dus dat het mag, het mag ook via onair eventsnl Maar ik bedoelde eigenlijk, Alando, dat jij even jouw eigen e-mailadres mocht zeggen. Oh, mijn eigen e-mailadres. Oh, is... Oké, okay. is... Uh, uh, uh, info at combine com. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Daar it is het. Dus yes. Het wordt een dikke rit. Dus mensen, meld je aan. En ik denk sowieso de... CD-single, uh, jullie krijgen de primeur, want jullie gaan het natuurlijk als eerste uh, draaien en even de mensen ermee gek maken. Maar dat komt gauw, want het mag natuurlijk niet van de platenledel dat het zomaar op de verkeerde tijd zich naar buiten wordt gebracht. Okay. Maar On Air heeft natuurlijk sowieso al de, de primeur, dus On Air zorgt dat het bij jullie komt. Nou, dat is helemaal goed. Dank je wel voor je tijd. Hey, ja? en wij gaan uh, hem draaien. Je, je, de laatste single die bij jullie uit is gekomen. Ja? Kondig hem even aan. Uh, dat is toch Woody Rapping Hood. Hier is dan Excite met Woody Rapping Hood en ik ben weg. Later. Later. Pop House Rock. Nooit van gehoord, maar ik ben benieuwd. Some Aram Sam Sam Goody Goody Goody Sam Sam Aika yaa yiki aika yaa Words in papers Words in books Words on TV Words for prox Words of comfort Words of peace Words to make the fighting cheese Words to tell you what to do Words are working hard for you Eat your words But don't go hungry Words have always nearly hung me Words of ruins Words of skills Words of romance Are a thrill Words are stupid Words are fun Words can put you Mon cœur le voici ma vie mon I'm sam aram sam sam gungi akaya akaya akaya akaya gana Vers meteen bood, tv, word of broek, vers of comfort, vers of peace, vers to make maken vijf in ga ga eso es lo que nos conecta. Jawel, wel hier met de nummer Wordy Rapping Hood. Deze jongen ga je echt heel veel meer nog horen hoor jullie. Echt, ja Het denk je? Het zijn echt geweldige, echt geweldige uh, artiesten die echt een hart voor de muziek hebben. En ik heb heel veel hip hop meegemaakt met dit soort hip hop. Ik... Ja, hip-hop house en zo. Dat, dat wordt een nieuwe stijl. Hip-hop kom... house uh, rock. Of uh, hip -hop... house rock. Ja, ik ja. vind het apart. Ik ben echt benieuwd uh, hoe ga je dat voor elkaar krijgen. Een beetje trance uh, invloeden. Een gitaartje erbij en een uh, drumstijl of zo. Ja, ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval een beetje op de Black Eyed Peas lijken. Oké. Okay. Nou, te gek. Ja, okay. ik vond het wel een leuk nummer, dit. Wardy Rapping Hood. Ik zei Ja, die is afgelopen... Voor, voor, in het begin van het jaar is die uitgekomen. Dus okay. En nu komt het er nieuw uit. Put your hands up. Um, ja, misschien weet Din het wel. Uh, we gaan de relijf zo ook doen weer van Din natuurlijk. Hoe het met haar komende single gaat. Hey, denk jij het? Uh, hip-hop, uh, rap... Uh, nee, hip-hop, uh, rock en... Wat was het dan? House. House tegelijk. Nog niet. Nee, nou, dan ga je binnenkort heel veel van horen. Nou, leuk. Dat wordt een nieuwe stijl. we hebben we net gehoord op de radio. Um, ja, Din, je CD-presentatie komt 22 oktober eraan, hè? In Veen. Uh, in Klopt. <laughs> en, um, ja, wie komen daar allemaal optreden? En hoe laat begint het? Vertel. Nou, ik uh, weet dat Zangeres Naomi die komt sowieso optreden. Dat is hartstikke leuk. Ja, en het is niet alleen mijn cd-presentatie, maar ook die van Xire. Dus die komen zeker uh, ook uh, optreden. En ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Ja. Uh, wat uh, wat de afgelopen weken uh, ben je lekker even een beetje uitrust, hè? Ja, ik ben lekker uh, even op vakantie geweest. <laughs> en uh, hoe, uh, hoe is dat geweest? Ja, het was een heerlijke vakantie. Ja. Elf dagen, dat was iets te kort. Maar... Uh, Echt uh, heel veel gave dingen gedaan in Turkije. En ook gezongen. Oké, okay, hoe was dat optreden? Nou, mooi. Ik, ik heb voor uh, mensen uit allerlei landen gezongen. In het theater daar. En ja, ik, ik, ik kreeg geweldig applaus. Dus ik ben hartstikke blij ermee. Hoe ben je daar terecht gekomen dan in het theater? Ja, via het entertainment team. We, we zochten die shows elke dag. Oké. Okay. En uh, we raakten zo met z'n aan het praten. En op een gegeven moment, uh, ja... Was het van, oh, jij zingt ook ja, en uh, oh, waarom heb je dat niet eerder gezegd? En dan doe ja. uh, je vanavond in de show, dus ik heb van Celine Dion gezongen en van Vanessa Williams. Oké, okay, te gek. En, ja. Uh, uh, ja, voor de rest was het, neem ik aan, wel veel lekker uh, in Turkije. Ja, elke dag 30 graden gehad zo'n beetje. <laughs> en uh, ja, ja, je bent dus een beetje aan het voorbereiden voor de cd-presentatie. Je een beetje zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik kan ja. niet wachten. Nee, ik kan me voorstellen. <laughs> Nou ja, wat gaat er de komende tijd uh, allemaal gebeuren? Want er moet nog hoop gebeuren neem ik aan voor die 22ste. Ja, we moeten de videoclips nog doen. Ja. Daar heb ik ook veel zin in natuurlijk. En een fotoshoot gaat er komen. En uh, ik moet natuurlijk bedenken wat ik aan ga trekken. En de styling. En wat voor nummers ik verder ga zingen. Dus genoeg te doen. Genoeg te doen. Nou, ik, we wensen jou uh, heel veel uh, succes uh, de komende week weer. En we spreken je gewoon volgende week. En we hopen dan dat er nog veel meer te vertellen is. Dankjewel Din. Jullie ook bedankt. Dankjewel. je. I know that you feel me You're the closest heaven, the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 Popstar Henry. Oh, wat is er? Wat, egen, wat er? Lijkt. Het show is nieuw. Jawel, het is er tijd voor. He goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Hoe is het, jongens? Ja, bij ja, ons lekker. gaat het prima. Ja. ja perfect. <laughs> dus, uh, en bij jou? Hoe gaat het bij jou? Ja, ik heb, heb vandaag even lekker druk gehad. Ik ben natuurlijk even naar mijn zoon voetballer kijken. Oké, okay, uitslag? 3-3. 3-3, oké. We hebben een mooie goal gescoord en een mooie assist, dus ik ben wel tevreden. Ah, prima. Ik heb een Goed. beetje een trotse vader weer. Ja, zeker weten. Ik ga dan weer op peren een weekje. <laughs> ja, jongens, ja, we ik ben trouwens nog jullie in de buurt geweest, weet je dat? Bij ons in de buurt? Vertel. Wat, ja. Waar ben je geweest? Eh, uh, Volendam. Dat is niet zo ver bij jullie vandaan, hè? Nee, dat, dat, dat valt... Me... Nou, Volendam, een uurtje rijden of zo? Ja, zoiets. Nog, nog een uur? Dan... Ja, ik denk het nog wel. Ja, misschien als je langs de kust gaat. Of kan het niet? <laughs> dan, gaat het sneller, dan gaat het sneller, Dan gaat het, denk mee. ik, sneller. Ja, uh, precies. Wat, eh, uh, hoe was het daar? Nou, dat was namelijk de, de cd-uitreiking van, uh, van Nick en Simon. Ja, klopt. Van 4 hè een nieuwe album. Ja, van 4, van een nieuwe album. En uh, dan was ik uh, uitgenodigd door uh, de lokale beroep Goorlijk of ik daar niet naartoe wilde gaan. Oké, okay, oh te gek. Dan, dan zou ik normaal gesproken daar met mij dat mee naartoe gegaan zijn, maar die kon niet omdat ik een aantal ziekenhuis binnen het programma. Oké. Okay. En toen zei ja, daar ga ik toch al heen dat maakt niet uit. En toen ben, ben ik er even alleen naartoe geweest. En hoe was het daar? Ja, weer heel leuk, hartstikke leuk. Er was inderdaad heel veel pers natuurlijk aanwezig, want Dat was echt een spe speciale perspresentatie. Uh, uh, ja. Uh, we het door Albert Verlunder. Oké. Okay. Uh, uh, ik, ik stond een beetje achteraan, Zo al weet je wel. Ik, ik kijk zo eens naast me, ik sta er hier naast. maar dat is toch een bekende, weet je wel. Die ken ik nog ergens van. Oh, dat was dus Jan Smit. <laughs> en heb je hem nog even gesproken? Nou, het was eigenlijk was midden in de, de presentatie, dus daar, daar, daar kunnen we met elkaar even uitgebreid praten. Oké. Okay. Maar goed, dat doen we de volgende keer wel met hem even. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk wel grappig. Wat en, te gek, ja. We waren daar, uh, wat net zei, al was daar. En, uh, uh, verder verder weinig prominente mensen gezien, maar het was ook een perspresentatie dus wat dat betreft. Maar het was, het was hartstikke gezellig. Oké, okay, mooi. Dat ze was, waren wel, ik... wel aanwezig trouwens, Henry. Wat zeg je? De prominente waren al wel allemaal aanwezig uit Volodam, want ik heb ze ja, wel allemaal gezien op tv. Ja, dat, dat klopt, ja, inderdaad. De drieërs waren daar, uh, de even het Zandgoed was nog daar. Uh, ik Simon het zien uiteraard zelf waren daar en natuurlijk een aantal prominente figuren die ik zo niet van gezicht kende van uh, uit Valdedan. maar dat, dat zie je aan een bepaald gezichten natuurlijk. Hè? Ja. ja. Dus, maar het was weer gezellig en we hebben een hele leuke dag gehad. Oké, te gek. Maar goed jongens, jullie, jullie willen natuurlijk graag, en de mensen thuis willen natuurlijk graag horen wat ik nog meer uh, heb gezien uh, deze week. Ja. En dat, dat valt inderdaad toch op dat uh, binnen het uh, de hele Voice of Holland, ja. dat er toch heel veel dingen gebeuren eigenlijk hè. Wat dan? Nou, uh, in ieder geval, uh, ten eerste wat positief is 2,7 miljoen kijkers. Ja, te gek hè. 2,7 miljoen kijkers. Dat is veel hè? Ja, dat is ongehoord. Dat is be beter dan het, uh, dan, dan het journaal. Dat ja. is uh, echt waanzinnig goed. En uh, ik, heb, ik heb het eens een keer kritisch bekeken. En er waren toch een aantal dingen die mij opvielen. Is dat toch weer de... de leeftijdscategorie uh, uh, niet mijn leeftijd, uiteraard, maar weer toch veel, veel jong uh, wordt uitgezocht. Ja. Ik denk je, hey, daar gaan we weer. Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik, ik heb het meestal wel mee gehad maar dat, met, met uh, dat soort programma's natuurlijk voor uh, zelf mee te doen. Dus dan kan je eens lekker kritisch kijken, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, daarnaast vond ik uh, dat er weer heel veel mensen. ...meededen die uh, uit, uit Idols, uit Popstars, uh, dat de programma's ook en ook weer door zijn. Ja, want Raffaella uh, deed ook mee, hè? Ja, Raffaella deed ook mee. Oudwinnares van Idols. Ja, die meid, die kan natuurlijk goed zingen, absoluut. Maar ik heb geen idee wat zij nog nodig heeft om daar in zo'n programma zich weer, uh, weer te moeten bewijzen. Ja. Helemaal, helemaal niks van. Nou, misschien heeft ze het heel moeilijk gehad na haar uh, Idols-periode, Dat kan natuurlijk. En dat ja, ze zich ja, toch weer in de, in de kijker wil zingen, net zoals uh, ja, Davy bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar kijk Het verschil met Rafaelle en Davy is natuurlijk het feit dat uh, Rafaelle het programma natuurlijk gewonnen heeft. Hè? Ja, dat is wel een heel groot verschil. Zij is eigenlijk de enige uh, zangeres die, waar, waar je eigenlijk niks meer van hebt gehoord. Ja, dat blijkt op. Dat is ook wel zo. En uh, ja, ik heb er nog een keertje meegemaakt in de Heineken musical toen we daar een optreden hadden ja. dat, uh, met zangers. Met en dan zie ik ook dat Raphaël toch niet het meest sympathiek is met andere artiesten samen hoor. Niet? Dat, nee, dat, dat, dat viel me toch een beetje tegen denk ik. Oké. Okay. Ja, we, we zijn hier ook voor de fun, we willen ja. ook lekker zingen. En uh, nee hoor, uh, nee, we me helemaal afgesloten van, van de rest van de artiesten en uh, deed haar eigen dingetje. En ik denk van ja, uh, misschien is het waar dat ze op een gegeven moment niet doorgebroken is. Dat zou ja. dus ook kunnen hè? Dat kan meespelen ja. Dat is wel een belangrijke factor, denk ik. Ja, natuurlijk. Heb je de duo ook gezien, Davy en Joshua? Eh, eh, eh, nee. Ja, die deden ook weer mee. En Joshua, die kind nog wel, die met Popstars mee gedaan heeft. Ja. Uh, oh ja, ja, ja. Ik, ik snap al wie, wie je bedoelt. Ja, klopt. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, en wat daarmee gebeurd was dat. Uh, ze hebben dus gekozen voor Nick en Simon. Ja. En. Uh, op een gegeven moment was het natuurlijk een stukje waarin ze op een gegeven moment zeiden van... Uh, ...maar, Nick en Simon echt niet, weet je wel. Ja. Als er vier kantjes hadden ben ik echt niet voor van ik en Simon kiezen. Maar ja, dus wel. Dus, uh, ik vroeg ze wel even, denk ik, ja, wat krijgen we dan nou, wel. Dat, dat is natuurlijk niet handig als je zoiets doet, hè. Kieskeurig nee. zijn, hè. Ik weet niet of dat heel slim is met zo'n programma. Nee, precies. Want um, volgens mij was het het tweede programma, of was het vorige week volgens mij. Er was een jongen met een gitaar en die uh, begon ook al te, te, begon te praten van... Uh, ja, zei hij tegen Van Velsen, waarom draai je nou niet om? Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja. En uh, hij zegt, ja, de, ik heb als enige heb ik een cd van, uh, van Velsen en van jullie heb ik nog nooit een cd gehad. En uh, uiteindelijk heeft hij voor Jeroen van der Boom gekozen. Maar dan denk ik, waar ben je mee bezig? Ja. Je, je bent door, wees blij, dat zei de jury, zei dat ook natuurlijk. Maar dan alsnog zo ja, een beetje arrogant doen. Ja, je haalt me de woorden uit de mond en ik stond met open verbazing te kijken dat iemand in staat is om zichzelf geweldig te vinden. Ja. En in de, dit soort programma's, als je wordt uitgenodigd om voor tv te spelen, dan, dan past juist een beetje uh, uh, kalmte en bedeesdheid. Uh, omdat je überhaupt bent uitgenodigd door dit soort mensen. Ja, dat zou ik je zeggen. Dan, en als je dan gaat, eisen gaat stellen en uh, je eigen wil wordt doordrijven, ja, daar kom je niet ver in de muziekwereld. Nee. Je zult met elkaar eerst uh, moeten werken, en als je dan een grote bent, dan kun je eens een keertje uh, arrogant doen. En dat mag iedereen een keer doen, als die heel erg bekend is. Maar hier past uit, dat was zeer ongepast hoor, ik keek mijn ogen uit. Ja, belachelijk. Nou ja, uh, zulke mensen ja. heb je nou eenmaal. Ja, goed, zie je wel weer. Maar dat, dat zijn, ik zeg ook, er zijn een aantal dingen binnen de Voice van Holland die nou al spraakmakend zijn. Ja. En ja, dat viel me natuurlijk wel op. <laughs> dus, uh, maar goed, we wachten we wachten eens even af hoe het, hoe het verder gaat. En uh, ook deze, deze heren uh, misschien toch wel de deksel op de neus krijgen uiteindelijk. Ja, ja we zullen dat het wel zien. De concurrentie is ook zo hoog. Ja, ja. En als je hem dan ziet, ik denk niet dat hij het haalt tot de finale. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, de schifting al gemaakt is in de, in, de, in, de, in de audities die dus niet uitgezonden worden. En daar onderscheidt het programma zich natuurlijk ontzettend met popstars. Ja. Hier wordt je dus geen niet-Engeland bloot, uh, uh, blootgesteld aan de meest uh, afgrijzelijke audities. Hier zou gewoon mensen zijn, die, hebben al, die kunnen al iets. En dat maakt het natuurlijk wel interessant. Ja, oké. Okay. We wachten dus even af. Ja. ja goed jongens, uh, ja, goed nieuws, uh, Tatiana Simming gaat er zingen, hè? <laughs> wat? Het is maar wat je goed nieuws noemt. <laughs> Ja, ik weet Ja, dan mag je er even zelf in te zullen. Ja, het is natuurlijk haar, uh, haar verkering is natuurlijk uitgeraakt. Um, uh, ja. Ze uh, moet opeens weer geld gaan verdienen, hè? Dat is ook even winnen. Dat zeg jij toch heb, heb ik niet gezegd, hè? Nee, dat heb ik gezegd. Maar wat, wat, wat ook is, <laughs> ja, natuurlijk, ja. Die, die Ronnie, die was wel heel erg klemerig hoor. Ze mocht uh, niks. Ik, ik geloof het direct, en dat zal ik misschien wel. Maar aan de andere kant, het is geven en nemen. En als je op een gegeven moment tegen zo'n uh, bedre geld aanloopt, dan zie je dat een gegeven moment ook iets moet, uh, moeten geven en, en, ja. en nemen natuurlijk. maar dus, uh, ja, ze mag het nou zelf weer doen. Ja. Maar het moet, ze ziet er nog goed uit, ik bedoel, ze mag voor maar... Ja tuurlijk, ze ziet er hartstikke goed uit voor de leeftijd. Nou, we zullen ja, zien wat er, uh, wat er van, van komt, zeg maar. Ja, ik hoop alleen één ding, dat Vanessa ook weer niet gaat zingen. Weer, hè. Uh, dat gaat gebeuren? Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. Ja, er komt ook wel serieus weer. Ja, daar valt me dus echt helemaal niks meer in. Dat is toch op een gegeven moment al uh, over de houd houdbaarheidsdatum heen, dacht ik, hè. het <laughs> grote... Maar <laughs> ja, Patti ja, Bradt, die ja, gaat ja. ook weer zingen bij The Voice of Holland. ja? Ja, in het groepje bij Angela. Oh, dat Patti Bradt? Ja, Patti Bradt heb ik gehoord. Ja, ja de Patti Bradt. En uh, Angela kan zelf ook nog meedoen. En dan is dus ja. Vanessa en Petyana erbij. Dan heb je nog een hartstikke mooie... Uh, woord, ja, dan is het wel wat, ja. Dat is misschien een idee, jongens. We moeten dus zo uh, verder overgaan. gaan. De nieuwe toppers. <laughs> ja, de nieuwe toppers. De vrouwentoppers, ja. De vrouwentoppers. To ja, goed, jongens. En dan heb ik nog één dingetje voor jullie. Ehm, um, uh, oh, eigenlijk twee dingen nog, eigenlijk. Ja, wie uh, ja, keken jullie vroeger ook naar de E-team? Naar de a team um, Ja, een beetje. Een beetje. Ja, dat was, was, was een hele leuke serie was dat, en die producer daarvan, die Steven uh, Canel, ja. die is, die is uh, donderdag overleden. Oh, oké. Okay. Ah. O. Oh. Ja. ja, dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk ook, hè. Ja. Maar goed, en daarna hij er tegenover dat er uh, ook weer iemand gaat trouwen. Wie gaat en dat trouwen? Is al in december. Wie? Weet je dat nog niet? Weet je... Ja, wel, weet je wel. Wie gaat trouwen? Baby nee, Gaga. Oh ja. Trouwen? Lady Gaga, gaga da. gaat trouwen. En ze gaat meteen ook weer scheiden, zeker? Want dat houdt ze nooit vol. Nee, we is de week na pas, hè, dus, Hahaha, <laughs> <laughs> de scheiding geas, dat staat ook <laughs> Ik dacht dat je mij bedoelde, Henry. <laughs> <laughs> maar ik ga volgend jaar pas trouwen, dacht ik. Maar <laughs> oh, dat horen we dan nog wel, hè? Ja, volgend jaar, 9 september. 9 september? Oh, ja. Oh, dus drie dagen voor mijn verjaardag, dus dan zal ik dat ik vrij Op Wat voor dag valt dat? Uh, dat valt op een vrijdag. Nou, dan moet ik zorgen dat ik het op een gegeven die dag uh, gereserveerd heb. Uh, de uitnodiging komt die kant op. Ja, dat, dat, dat, dat hou ik jou. Dat is, dat is prima, dat is afgesproken. Dat is goed. Ik heb, ik heb ook een live, uh, live uitzending vanuit jouw bruilofts Ik maak hem wel. Henry en ik maken hem wel. Met verslaggeving. Daar komt meneer van Buringen ja. de trap op. Ja. <laughs> stap voor stap met zijn grote geliefde Din. Ze geven elkaar <laughs> de hand in het ja wordt <laughs> Nou, dat lijkt me wel wat, toch? Ja, dan kom, maar op, en, uh, kom maar op, jongens. Dat is helemaal goed. Ja, dat doen, doen we toch, hè? Ja. We gaan er een beetje door mijn uh, dingen heen. Oké. Okay. Ja, nog één klein dingetje is Nieuws. Uh, Telekids uh, zou uh, aankomende maandag terugkomen en uh, ze hebben dat vanwege omstandigheden uit uitgesteld naar volgende week maandag. En de reden waarom is dat er een zwaar ongeluk is gebeurd gisteren en er is iemand verongelukt die mee zou doen aan een televisieprogramma van Telekids. Dus voor de lieve kleine kindjes, nog even een weekje wachten, want dan komt de hele keer het weer terug. Dat is uit respect voor de ja, nabestaanden ja. gedaan. Ik, ik wist het dus niet, ik hoorde het ook van jullie nou voor het eerst en uh, ik, ik, ik las het uh, van het ongeluk uh, op de A59 was dat geloof ik. Ja. Vreselijk, een, uh, een vrouw met vier kinderen, één dochter van haarzelf en dan nog uh, drie andere kinderen in de auto. Uh, en dan, dat, dat, dat, is, dat is een vreselijk ongeluk, zoiets. En daar moet je niet over nadenken, wat dat voor een trauma geeft bij uh, de betrokken families. En ik wens ook heel erg versterkt daarin. Hoor. Ik, uh, het, het lijkt verschrikkelijk moeite mee te maken. Ja. Zeker. Dus, uh, ja. En dat dat programma daardoor uitgesteld wordt, dat vind ik uh, heel, heel, veel, van heel veel respect tonen. En, uh, het, het was inderdaad verschrikkelijk. Toen ik het las en hoorde, denk, uh, gingen mijn haar staan. Ja, dat is zeker waar. Daar moet je niet aan denken. Er zijn dus uh, diverse families zijn hierbij getroffen. Hè? Ja. Heel erg. Dat is een compleet drama. Oké, okay, maar goed, in ieder geval, ja, sorry dat we dat met, met zo'n... Uh... Ja, dat vind ik weer een beetje jammer. Volgens dat is mijn schuld. Ja, ja maar je ja, begon er inderdaad over, maar het is, het is, het is wel zo natuurlijk. Hè. Ja. Zullen we dan maar uh, eindigen met een leuk plaatje? Om het ja, weer een wel, beetje op te vrolijken. Nou ja, Henry, uh, wij willen je weer bedanken natuurlijk. Ik ja, heb graag gedaan en ik wens natuurlijk uiteraard de luisteraars thuis ook weer een heel fijn weekend. Ja. En uh, geniet van het leven, want uh, het kan toch heel kort wezen. ja. Laten we afsluiten met zo'n motto? Ja, is goed, Henry. Dankjewel. Tot volgende Tot week. Tot volgende week. Hey, hoi. hoi. Hoi, Eindigen met een leuke plaat, maar he. Alleen Clark. And this ain't gonna work. Alright. No sign of improving. We're like a song. It's not right, ooh, baby, this ain't gonna work, baby, this ain't gonna work, ooh, baby, this ain't gonna work. Oh, and sure we get by But if it ain't